Zaternacht, kwart over twaalf. Hup, schouder gekruist en de buik vooruit. Lamzakig, lamzakig fletst de lieren. Hij zegt, het pijpternooi en het broertje van mijn chick, hij zit hoekig voor ons uit met stoppels 31 uit te broeden, terwijl de jonge jonge donders uit zijn blonde haren veegt en leeftijd is ook maar abstractie, troostend voor ons op de zwarte tafel legt.